Such Jan van den Putten met het NOS Journaal. De stichting Wakkerpolis legt een claim neer... bij verzekeraar Nationale Nederlanden van 3,2 miljard euro. De stichting wil dat Nationale Nederlanden... de klanten met een woekerpolis compenseert. Tussen 1990 en 2008 hebben ongeveer een half miljoen klanten... een beleggingsverzekering afgesloten. Vorig jaar oordeelde de geschillencommissie... dat zeker in één geval de kosten daarvoor zijn verzwegen. Tegen die uitspraak is Nationale Nederlanden in beroep gegaan. Eind april wordt een beslissing verwacht.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 actie wordt gehouden.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 In El tussen Roermond en Weert is vannacht een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van de Rabobank. Dat gebeurde vannacht rond half vier. De automaat zit in de muur van het gemeenschapshuis en de gevel daarvan raakte flink beschadigd. Het is niet duidelijk of de daders in El iets hebben buitgemaakt. Tot besluit op het weer. Het is een zonnige lentedag. In het noorden kan het nog bewolkt zijn, maar in de loop van de ochtend... breekt ook daar de zon door. Het wordt 13 graden op de wadden en maximaal 17 in de rest van het land. Dit is DFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A12 Den Haag-Utrecht... bij Woerden 2 kilometer en op de A28 Amersfoort-Utrecht... bij Knoopend 3 kilometer door een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. De liefde tussen haar en mij leek over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 Kom terug bij Zandvoort op zaterdag. Live op locatie aan de Hattestraat. En papier loopt toch niet zo snel. Deze plaat naar het nieuws en weer van 4 uur. Speciaal voor alle lopers vandaag, het uh, jan Ja, allereerst, allereerst nog even een tussenstandje. Uh, want uh, tijdens uh, de luisteraars naar het nieuws luisterden... heeft uh, SP Zandvoort weer gescoord. En wederom Nigel Berg in de 54e minuut. Daar is de stand inmiddels 3-0. Dus hij heeft een heuze hat-trick gescoord. En de koploper uh, in deze divisie, VVC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 het even uit op uh, zaterdagmiddag bij CFM Zandvoort. Live op de locatie. Ja, de trein die uh, rijdt op dit moment weer langs uh, Albert En we zitten nog steeds uh, bij Café 4. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, goedemiddag het zwaaien naar iedereen. Oh, ja, ja, ja. Ja. Treintje is weer voorbij. Ja, zeker. Goed, even snel. 58ste minuut. Een uh, penalty tegen uh, SW Zandvoort. Tussenstand momenteel 3 tegen 1. Maar tegenover mij een half glas afliegen en een bekend, bekende kop, zeg ik dat altijd. Maar, maar dat bedoel ik positief. Uh, ja, Arie, het, uh, welkom terug.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 En uh, uh, was het een ander parcours als dat je gewend was? Of was het hetzelfde Nee hoor, het parcours was uh, eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Ja. Ja. Heb je alleen gelopen of met uh, ben je een nog? Uh, ik heb samen met mijn vrouw gelopen, met Irike. Ja. En uh, daar lopen we eigenlijk al, al jaren mee. Al, maar misschien al jullie zijn wel, uh, laten we zeggen, op elkaar uh, afgestemd. In ja. die zin van, uh, ben, ben je je bijna hetzelfde marstempo? Ja. ja, we lopen ongeveer gelijk uh, aan snelheid. Want ik, ik heb namelijk ook laten vertellen dat uh, echtparen samen beginnen. Maar dat op een gegeven moment dan, dan zijn ze elkaar kwijt. Omdat de een sneller loopt dan de ander nee, nee.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 Uh, ik vind dat Zandvoort zich uh, echt op de wandelkalender zet met dit soort evenementen dit, ja, maar... is, dit is echt positief morgen natuurlijk nog die, de, de, de, de, de wieleraars onder ons en morgenmiddag dan is vier run, Die gaat zo snel maar je hebt vandaag genoten, je hebt mooi weer ja, bij mooi weer, en, en... wandelen is, ja, is wandelen en...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 De grootste hit van Europa, Joost uit vrijdagmiddag bij CFM. De euro breakdown tussen 3 en 5 met collega Maurice Mulder. En ook deze staat er in de zeeuwen van clean Bennett... samen met Jean-Paul en Rockabye. Ja, we gaan weer aanschakelen naar Duintjesveld. Fres aanwezig bij de wedstrijd SWS west ...tegen VVA, Joop. Je bent er toch nog? Ja. Maar ik hoor niks. Ik hoor niks van jullie. Ik ben ja, je, je, bent, je komt goed door. Ja, oké. Okay. Stalver ja. stond heel met 3-0 voor. 3 doelpunten vanuit zijn berg. De speel ondertussen in de 71ste minuut en Zalver staat gelijk 3-3. En wat uh, het geval is, VVC die oploper, is 4 0 achter op dit moment bij Blauwwit. Dus voor zou weer wat goede zaken kunnen doen waar het niet dat het weer gelijk staat. De dus Zalver moet vechten. Hem, moet vechten voor, de, voor een doelpunt. Uh, het wordt achteruit geduseld door VVA de Spartaan. Dat uh, echt vleugels heeft gekregen in de laatste vijf minuten. twee doelpunten heeft gescoord. Zonder probeert er nu. Via en SNA. is de bal op kwijt heel onzorgvuldig. En VVA de Spartaan kan eruit komen. We een aanval proberen te doen, dat gaat ook gelukkig. Al lukken heeft de een deel in goede paas naar de rechterflank. Er wordt gestopt door Zandvoort. VVA nog steeds. Helemaal aan de andere kant, naar de linkerkant. En daar probeert, even kijken. Ja, ik weet niet precies wanneer het is. Maar goed, VVA is nog steeds in de boden op de helft van Zandvoort. Dat is de laatste 20 minuten gewoon het geval. Zandvoort wordt teruggedrukt door de Amsterdammers. Daar zijn we met een weer boven zitten. Een ontzettend hardwerkende Berg. Die uh, dus niet door het doelpunt heeft gemaakt en een hat heeft gescoord. Maar ja, wat doe je eraan als je tegelijk speelt en de koploper gaat weer verliezen? Dan uh, ga je weer maar één punt inlopen. Net zoals vorige week toen VVA met 2-4 de Heijmeiden verloor. En nu staat ze dan 0-4 achter bij Blauw-Wit, de Spartaan. Uh, hij gaat uh, proberen de aan de bal binnen te houden. Dat ging niet ging over de zijlijn. En VVA mag uh, gaan gooien. VVA dat echt met de moeder van wanhoop hier bezig is en zand moet, constant moet terugdrukken. Of terugdrukken laat ik het zo zeggen. Toen moet er natuurlijk niks. En nu eindelijk dan een beetje rust in het spel, want... Uh...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 Halen. ...en dat is geen goede zaak. Goed, we spelen in de 75e minuut. We stonden nog steeds 3-3 en laten we bidden... ...en hopen dat er nog eentje voor bij komt. Want dan komen ze dichterbij. bij VVA... ...en dan is er nog, alles nog wat mogelijk... ...maar toch een wedstrijd tegen VVA te goed. Dat VVC moet ik wel zeggen, dat is goed. Oké, okay. dus dan. dankjewel Joop Fris voor uh, dit moment. En straks komen we weer uh, bij jou terug. Een spannend spel daar op uh, Duitsersveld. En we blijven voor je in de gaten houden... ...bij Samvoort op zaterdag... And here is Madonna and the Holidays. Yes, we can goed bent, dan lijkt het wel een holiday. En dat mooie weer van vandaag. Het kan eigenlijk niet meer stuk deze dag, Albert-Jan. Nee, maar, maar ik word wel een beetje roze nu. Ja, een beetje roze, <laughs> ja, ja. beetje roze. Nee. Mijn vrouw zegt smeer je nou in? En dan zeg ik altijd ja. Ja, Doe ik, ik het toch niet? Ik zou zeggen smeer hem. Ja ja, smer, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ...plaatje uit de hitparades van dit moment... ...gaan we weer voor je draaien. En hey, als je nice, lekker. Hier is Ed Sheeran, Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go.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 En geweldige muziek. Hè? De nieuwe single van Ed Sheeran en Shape of You. Jawel, we zitten vanmiddag in het centrum van We Worden het al van Tim. Max morgen op de vijfde plek... tijdens uh, de eerste Grand Prix van het uh, nieuwe jaar. Maar hij komt ook weer naar Sonvoort, uh, Albert-Jan. Ja, en dat is wel de, de enige moment... waarin de, de, de wandelende autofans uh, van uh, Max Verstappen... zijn aanwezigheid in Nederland kunnen genieten. En ik zou zeggen, pak vast de agenda... want op 20 en 21 mei...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 En snel! Ja, even snel, en snel, snel, snel. Nou, we zitten bij een gezellig uh, café aan de Halterstraat. Ik zou zeggen, bestel maar. Hier is Roan Herse. Het vermijkt vuur, zit al hier en je zit te balen. Je zit al horen lang te kijken naar ons school. Niks te groot en niks te zien, niks te beleven. Goed verveling, velen, aan, wat zit ik doen. En met de hand in de tijdsbrug te destroyen. Alles ja. donker, lampen, ik bedenk ik ga in nou hoest naar bed doen. Als je zachtjes in de weg en het verlossen. Deed even lekker mee met deze Veron Essen en Bus Stelmaar. Ja, wat bestel je dan, Albert Jan? Wat voor biertje bestel je dan? Een zandvoort speciaal biertje, want dat bestaat. Want het eerste Zandvoortse bier is uh, dinsdagmiddag 14 maart op het Raadhuisplein gepresenteerd aan de burgemeester Niek Meijer, wethouder Gerard Kuipers en wethouder Gert-Jan Bluis. Zij mochten het eerste gersternat dat speciaal voor onze badplaats Zandvoort gebrouwen is, als eerste proeven. En de reacties waren zeer lovend. Danny Keizer liep al een poosje rond met het idee om een eigen zandvoort.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 speciaal alleen te verkrijgen in Zandvoort. En dan ook nog bij, ver, bij, bij speciale horeca-gelegenheden. Ja, en het heet de Scharrehop. Dus de mocht je hem willen bestellen, de Scharrehop. Dat is het Zandvoorts biertje. Ja, en dit is weer zo'n lekkere meedoelplaat van Neil Diamond. Hier is Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to know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 Van Niel Diamond en Sweet Caroline. Ja, we gaan weer over naar het voetbal. Ja, Fris. Jo, kom er maar in. Hallo? Ja, ga je gang. Je komt goed over. 90 minuut staat het al. Het was 3-3. Een eigen doelpunt van VVA. Zet Salvat op voorstel. Maar het is nog niet gespeeld. De dus zit zit al behoorlijk lang doorspelen. Ik heb geen idee waarom. Ja, best wel wat gewisseld. Maar Sanford heeft het verschrikkelijk moeilijk gehad. Sanford dat... Met... 3-0 voorstand. Laat de tegenstander tot 3-3 terugkomen. En dat terwijl VV, VVC de getrossenkoploper bij de blauw-wit op dit moment met die 6-0... Het is niet te geloven. En nu krijgt zonder voort... op uh, de rand van het 16 meter gebied een vrije schot tegen. Het wordt spannend. Het wordt spannend. Er staat maar één speler van de Verenigde... de rest is allemaal achterin. Alleen die eerste de Hane is voorin te vinden... en die gaat nu ook teruglopen. Die staat nu zo'n beetje op de helft. Het ja. is een verschillende spannende uh, uh, slotfase... van deze wedstrijd... die echt van alles nog wat gebracht heeft. Goed voetbal, slecht voetbal... en nu is de bal weer weg... Weggespeeld door Sansford over de zijlijn. Sansford dat echt met, met, met, met, met hak gesloten als dit gaat gebeuren. Gaan winnen. En die scheidsrecht nog, heeft nog wel geen geen uh, teken gegeven dat het nog maar één minuut is. Het wordt dus nog door als men wel weer doel moet uh, En die gaat door Sansford over de achterlijn gekopt. De spelers van de VVA hebben ontzettend veel haast. De bal gaat op de cornervlag en dan gaat die bal komen. Ze dus moeten wel, moet wel snel zijn. Er is het signaal. Er gaat die bal komen. Laag in de doelmond. wordt weggewerkt op dit moment. Op de over de achterlijn. Maar niet zo dat Ja, toch via een B van Zandvoort. Het is weer een corner. Alles en iedereen op de keeper van de naast staat uh, op uh, de helft van Zandvoort. Dan gaat die bal weer komen. Weer tegen de speler nu van Zandvoort aan. Dan uh, uh, moet even kijken tegen Leijzenberg. Het gaat over de zijlijn. Mag gewoon in VVA. En het stond voor dit moet eruit komen. Er gaat er ook uitkomen. Via uh, Leijsenberg die die bal mist. Gaat die bal weer hoog de mond in. Wordt weggekopt door Patrick van der Oort. Van de Oort die uh, gewerkt heeft als, als een paard. Als een, als een echte brouwerij zeggen daar. gaat Jesse daar! Jesse daar! Oh, hij is, nou, is, nou, is, nou, is nou, lastig! Nou, gaat die komen, gaat hij komen, gaat die komen! Kieper was weg, maar hij zag het aan zijn beweging. Hij verstopt zich. Hij heeft een last van zijn hamstring. De hamstring die nog de vorige wedstrijd ook part heeft gespeeld, waardoor niet hij niet mee heeft kunnen doen. Nu weer. Hij, hij, hij, is zelf, uh, hij is hier op de bank gaan zitten, want hij kan niet meer gewisseld worden. Zo, heeft al drie wissels gehad. En Somder staat nu met negen man in het veld. Negen man die het moet opboksen tegen VVA. Dat is een nieuwe dag. gelijk. Het is gelijk, het is 4, -4. het is ongelooflijk wat hier gebeurt. 4-4, dikke dikke dik in de, de blessuretijd. Ja, je kan het die schijfstijd niet kwalijk nemen. Maar het is 4-4. Samenvoort doet het weer niet goed. Terwijl VVC met 6-0 staat bij blauw is. Ga, gaat Samenvoort hier weer de bietenbrug op. Het is ongelooflijk. 3-0 -no voor 4-4 gelijk. En, en, en, en, en, en toch echt wel gauw in de vierde minuut van de blessure in de tweede helft. En, en, hij zal waarschijnlijk nog afwaart in de schijfstijd. Ik heb alleen geen idee of hij nog doorlaat spelen. Spelen. ...maar soms, het is weer niet goed bezig. Het is uh, weer maar één punt uh, inlopen op de VVC. Hij uh, laat het inderdaad aflopen en Naartje probeert daar eens eentje... ...iedereen en de ogen, gaat hij wat gaat op een verschrikkelijke manier... ...en krijgt hij krijgt alleen maar een gele kaart in tegenstander. Het was puur en alleen maar schoppen op de BF berg, berg. ...die uh, heel erg slaan om door die verdediger probeerde heen te komen. Maar het is, uh, nu ligt die bal stil voor een vrije schop voor Zandvoort gaat gaat doen. even kijken, uh, ik kan het niet zien hier vandaan. Uh, kijken wie dit is, het lijkt mij een berg zelf. Nee, ik kan het niet zien hier vandaan. Komt in ieder geval die boel, boel hoog in het doelmond. Voor de doelmond. Stamvoet heeft de, de kieper van de meest meer aan, kan die bal weghalen. En nog steeds laat die keeper de, uh, de schijnzetten doorspelen. nee. En dit is het eindsignaal. Het is voorbij. Salford doet slechte zaken. Eén punt inlopen, op de kop lopen is te weinig. Daar, wedstrijd als je 3-0 voor staat. Het is niet anders. Salford speelt gelijk met 4-4 tegen 7 jaar de Sparta. Jeetje, een tegenvaller dus voor uh, SV Sanford. 4-4 gelijkspel uh, vandaag. En ze hadden de winst gewoon eigenlijk al in de pockets. Hmm. I had a dream. We were Whiskey need highest floor of the Bowery, and I was high enough. So muziek geluid van de groep Keigo, Ja, onze zuidenburen. En ze hebben weer een hele lekkere nieuwe single. En die hoorde is juist, dat was in Ain't Me. Ja, jouw fressen juist uh, op het uh, Duitsjesveld, dat ging niet best hè, voor uh, SW Zandvoort. Nee, je sta je met 3-0 voor. 3 0 voor. Nou, 3-1 kan het nog hebben. En uiteindelijk in de, in de, in de, in de verlenging, al het zomaar te zeggen, er was al 90 minuten gespeeld, eindstand 4-4. Dus het is een heel zuur puntenverlies voor SW Zandvoort. Oeh, oké. Okay. Nou ja, inderdaad, uh, zonde, zonde, zonde, zonde zou er bijna die drie punten uh, mee kunnen nemen. Dat is ook nodig om uh, in de race te blijven, voor de periodetitel. Ja, dat is zo. Nou. Ja.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 Een nat buikje vind ik wel gaaf, met de beste mannen, maar natte voeten, dat is niet onze hobby. Daarna kom je in de duinen en dat, dat, het, het is echt, echt geweldig. Het is jammer dat jullie hier staan, je moet ook eens een keer meelopen. Een razende report, ja, waarom, dat zou leuk zijn. Waarom dacht je dat wij hier stonden? Ja.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 Jullie hebben dit jaar echt mooi weer gehad. Je hebt ook mindere tijden meegemaakt. Maar goed, dat, dat sterkt je dan weer. Maar vandaag werd je beloond met een heerlijk sommetje. Lijkt me geen enkel punt. En ik moet zeggen, ik heb een waardering voor de Radio Zandvoort. Niet vergeten, eten, 106.9. Een van de leukste radiozenders, regionale radiozenders die ik ken dank wow. bedankt Rob. Ja, bedankt. ook bedankt. Hartelijk dank. Ik zou zeggen, ga ren naar haar toe en maak er nog een gezellige avond van. Hartstikke bedankt. En geniet lekker van een biertje. Ergens in Amsterdam... zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles... pak alles wat je kan, pak alles wat je kan, En ga, pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich Gewerkt in het zweet Geld verdiend als water Maar nooit echt had geleerd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 Amsterdam, zoveel tijd is altijd leuk, ik ja, niet om. Als ik bezig ben met haar, denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar, want zij is heel mijn wereld. Zeg, zeg maar wat, wat je wil, dan wil, dan wil, dan sta ik op het stil van mijn stil.